Bonenbakker met het NOS-journaal. Hamas zegt het contacten zijn kwijtgeraakt met twee Israëlische gijzelaars. Het gebeurde volgens de terreurorganisatie bij de strijd om Gaza stad. Hoe dat kon gebeuren zegt Hamas niet. De organisatie vraagt nu aan Israël om 24 uur geen luchtaanvallen uit te voeren. Na eigen zeggen om de twee gijzelaars te redden. Iran waarschuwt voor een stevig antwoord nu de VN-sancties weer van kracht zijn. Die werden vannacht weer ingesteld vanwege de vrees dat Iran kernwapens ontwikkelt. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze Iran blijft vragen... om weer samen te werken met het internationaal atoomagentschap. Iran stopte die samenwerking in juli na de aanvallen door Israël en de Verenigde Staten. In het oosten van Duitsland is een acrobate verongelukt tijdens een trapeze-act in het circus... In de plaats Boutsen verloor ze voor de ogen van het publiek... op vijf meter hoogte haar evenwicht en viel in de piste. Er zaten bijna 100 mensen op de tribunes, voornamelijk gezinnen met kinderen. Het publiek werd door hulpdiensten opgevangen. Wielrenner Tadej Pogacar heeft in Rwanda zijn wereldtitel op de weg geprolongeerd. Rond de hoofdstad Kigali moesten de renners bijna 270 kilometer afleggen. Pogacar reed de laatste 66 kilometer alleen. De Belg Remco Evenepoel pakte het zilver voor Ben Healy uit het Verenigd Koninkrijk. In de eredivisie heeft koploper Feyenoord gewonnen bij FC Groningen. Het werd 1-0 door een doelpunt van Spits Ueda. FC Utrecht speelde thuis met veel moeite gelijk tegen Heerenveen. In Valermin maakte pas vlak voor tijd de 2-2. Eerder op de middag verspeelde AZ punten door uit te verliezen bij NEC. Het werd in Nijmegen 2-1. Op dit moment is Telstar tegen Go Ahead Eagles bezig. Het weer? Zon en stapelwolken bij een graad of 19. Vanavond neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vannacht kans op nevel en mist. Koelt af naar 8 tot 11 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en kans op een bui bij opnieuw ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zfm, verkeersinformatie.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 Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Rob de Wijk, onder meer hoogleraar internationale relaties en veiligheid... oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies en Schrijver... was afgelopen zondag te gast bij Boekhandel Blokker in Heemstede... om te vertellen over zijn net verschenen boek Amerika en wij... Samen met Ruud Oei van Haarlem 105 lichtte hij alvast een tipje van de sluier op. Met de herbenoeming van Donald Trump als president van Amerika veranderde er veel. Niet alleen voor de Amerikanen, maar ook voor de rest van de wereld. De figuurlijke afstand tussen Europa en Amerika is nog nooit zo groot geweest. Rob de Wijk is hoogleraar internationale relaties en veiligheid. Oprichter van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Columnist, geopolitiek analist. De helft van de populaire podcast Boekstein en de Wijk. En schrijver van het net verscheen boek Amerika en wij. Dan heb ik de helft van zijn cv nog niet eens benoemd. Aanstaande zondag gaat hij in een boekhandelblokker in Heemstede in gesprekken met collega schrijver Roxane van Iperen. Vandaag ligt hij alvast een tipje van de figuurlijke sluier op. Rob, goedenavond. Goedenavond. Toen Donald Trump de verkiezingen won, wist je toen gelijk al dat de wereld volledig anders zou worden? Nou, ik wist wel dat het anders zou worden, maar niet dat dit zou gaan gebeuren. Dus eh, ik wist wel dat hij beter zou zijn voorbereid en dat hij eh, veel meer maatregelen zou nemen die consistenter zouden zijn. Want het eerste, zijn eerste termijn die ging eigenlijk alle kanten op. Eh, maar dat hij zich zo zou ontwikkelen en zo ook een streep zou zetten door de transatlantische verhoudingen, dat eh, kon ik ook in mijn eh, moeilijkste dromen niet voorzien. Ja, Want je zegt, ik had niet verwacht dat dit zou gebeuren... en dat hij zich op deze manier zou ontwikkelen. Wat heeft je dan het meest verrast of verbaasd? Nou ja, eigenlijk dat hij de aanval heeft ingezet op de Europese Unie... en de, ja, eigenlijk twijfel laten bestaan over de veiligheidsgarantie... die Amerika heeft afgegeven ten aanzien van Europa. En daarmee zet hij eigenlijk de hele NAVO op het spel. Dat is echt ongehoord voor een Amerikaanse president... en dat is nooit eerder gebeurd. Ja. Onderschatten wij... Um het gevaar en het risico dat dit met zich meebrengt? Ja, dat denk ik wel. Uh, het is absoluut meer business as usual. Maar aan de andere kant moet ik zeggen... mensen begrijpen nu ook wel dat er echt wat aan de hand is. En het interessante is dat niet Poetin, maar Trump ervoor heeft gezorgd... dat we hier wakker zijn geschud. Uh, en dat we dus nu ook bijvoorbeeld meer aan onze eigen defensie gaan besteden. Dat was al eerder nodig. Maar eigenlijk Trump, doordat hij heeft gezegd... van, nou ja, die NAVO, het zal allemaal wel... Uh, ...mijn woorden in dit geval... Uh, ...heeft er wel voor gezorgd... Uh, ...dat wij op een heel andere manier uh, zijn gaan nadenken... ...over onze eigen, eigen veiligheid. En we zien nu ook dat we daar stappen in moeten nemen... ...om dat voor onszelf te regelen. En wat zouden dan de belangrijkste stappen zijn... ...die wij als Europa moeten nemen? Nou ja, ik heb in het boek... ...uitgelegd... Uh, ...dat je dat eigenlijk op defensiegebied... ...vrij snel uh, kan. Uh, als je bijvoorbeeld uh, kijkt... Uh, ...naar wat Oekraïne op dit ogenblik... ...aan het doen is... Echt bewonderenswaardig hoe Oekraïne stand houdt. En de manier waarop ze dat doen tegen Rusland kunnen wij ook toepassen. Dat betekent dat we droog moeten gaan komen... dat we meer luchtverdediging moeten gaan kopen... Dat we de verdediging aan de oostgrens helemaal anders moeten gaan inrichten. Dat kunnen we doen. Dat kunnen we ook vrij snel doen. En dat is gek genoeg helemaal niet zo duur. En daarmee koop je ook tijd voor de aanschaf van hele zware wapens... die je eigenlijk uiteindelijk op termijn ook weer nodig hebt. Maar je kunt eigenlijk vrij snel op defensiegebied de boel repareren. Nou, op economische gebied zien we dat Trump een handelsoorlog is, met ons is begonnen. heeft ons heffingen opgelegd. Ja, en dat betekent dat je op economische gebied zo snel mogelijk veel meer autonoom moet worden en veel meer onafhankelijk moet worden van de Verenigde Staten. En ja, we zijn toch in Vreemde, uh, zeer afhankelijk van de Amerikanen voor onze energievoorziening, om maar eens wat te noemen. Ja, want vroeger zagen we Amerika echt ons als, als onze grote vriend, als onze grote broer. Ja. Um, maar dat besef is al uh, 180 graden gedraaid. Nee, in ieder geval bij mij wel, maar ik zie natuurlijk een hele hoop politici, en ik kan me dat wel voorstellen, die zeggen, ja, nou ja, we zijn de Amerikanen nog niet helemaal kwijt. Maar ja, aan de andere kant, als je ziet, kijk, de NAVO is altijd uh, gezien, eigenlijk, dat geldt eigenlijk voor de transatlantische wereld, is altijd gezien als een waardegemeenschap. Nou ja, je kunt alles roepen over Trump, maar hij deelt niet meer onze waarden. Dat hebben we natuurlijk ook gezien toen... Uh, uh, Vicepresident Wenz, uh, wanneer was het in februari, naar München kwam en eigenlijk partijkoos koos voor de extreme partijen, de extreemrechtse partijen ja. uh, in, in Duitsland, uh, wat echt een enorme schok heeft uh, veroorzaakt. Dus wat dat betreft uh, staat Amerika ook niet aan de kant van mainstream Europa. Nee. En um, je hebt dus een, jouw boek kan je eigenlijk omschrijven als een hele actuele geopolitieke beschouwing. Uh, ja. uh, wat, wat was je doel met dat boek? Wat hoop je te bereiken? Nou, het belangrijkste doel is uh, om uh, toch duidelijk te maken wat er aan de hand is. Kijk, het is vrij complex uh, wat er allemaal aan de hand is. Uh, maar het is ook uh, heel duidelijk dat je je meer autonoom moet gaan gedragen ten opzichte van Amerika. En ik heb ook uitgelegd dat het eigenlijk veel machtiger kan dan veel mensen denken. Ook op economisch uh, gebied. Maar je moet er wel wat uh, voor doen. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap die ik geef. En in die zin... Ja, het is natuurlijk uh, altijd als ik mij bemoei met uh, internationale betrekkingen, is dat altijd dadelijk negatief en daar word ik uh, ook voor gebeld, uh, zoals nu. Maar de oplossingen die zijn eigenlijk best wel uh, voor de hand liggend en, en zijn best wel goed te doen en ook vrij snel. Dus in die zin is het ook wel een boek met een, een, een positieve uitkomst. En, en als je zegt, hè, die, die handelingen die we moeten doen... de oplossingen, die, die, die zijn makkelijk en zijn uitvoerbaar. Maar kijken we dan naar Nederland of kijk je dan naar Europa? Want als ik nu kijk naar wat we in de Nederlandse politiek eh, kunnen uitvoeren... dan is, ben ik ja. niet zo positief. Nee, dat, dat is juist. De, de gek, gek genoeg is dus niet Amerika de grote dreiging of Rusland of China, maar dat zijn we zelf. Zijn we gewoon in staat in Europa om de keuzes te maken, ook de politieke keuzes... en dat ligt dus aan ons, het electoraat, daar hoor ik zelf ook bij... zijn wij in staat om die keuzes te maken... dat die, die aanpassing die echt noodzakelijk is, ook, nodig, eh, ook mogelijk is. Kijk, en die aanpassing is sowieso nodig... omdat elke volgende Amerikaanse president absoluut naar China zal gaan kijken... en veel minder naar Europa. Dus we worden sowieso losgelaten door Amerika... en dan moeten we nu uit die nieuwe geopolitieke situatie de conclusies trekken... En ja, het hangt inderdaad van de politici af, ook in Nederland, of wij in staat zijn om dat te doen. Heb je daar vertrouwen in? Nou ja, als ik kijk naar uh, wat er de afgelopen maanden is uh, gebeurd, dan moet ik uh, constateren dat ik toch blij verrast ben. Er is ...echt verschrikkelijk veel gebeurd de afgelopen maanden. Uh, er is een enorme impuls gegeven aan de economische transformatie van Europa. Uh, de militaire uh, herbewapening begint op gang te komen. Er is een, gekozen voor een behoorlijke stijging van het defensiebudget. De Europese Unie die heeft het plan gelanceerd Rearm Europe. Dus dat betekent dat op dat uh, gebied echt ontzettend veel is uh, gebeurd. En... Kijk, het is natuurlijk wel zo dat heel veel mensen nu begrijpen dat er echt wat aan de hand is. Ze voelen nu de dreiging, ze zien dat Amerika zich van ons afkeert en ze begrijpen dat er wat uh, moet gebeuren. Dus in die zin ben ik positief. Laat ik zeggen, ik ben gematigd optimistisch. Heetje, dat vind ik hele mooie woorden uit jouw mond. Um, ja, dat klopt. Dat zijn mensen niet gewend van mij. Nee, nee, nee. Dit registreer ik over en dit, uh, dit, dit, dit gaat uh, in de boeken. Um, zondag ben je te gast bij Boekhandel Blok in Heemstede, waar je in gesprek ja. gaat met Roxanne van Iperen uh, over jouw boek, maar ook over haar meest recente boek, uh, Eigen Planeet ja. Eerst. Zit ja. er direct of indirect een link tussen die twee boeken? Absoluut. Dat heeft te maken met de laatste vragen die je hebt gesteld. Namelijk zijn wij... In, ...in Europa in staat om politiek dit een goede bouw te leiden. Zij zegt dat het niet geldt uh, voor uh, de klimaatverandering. Dat deel ik. Maar, bij, maar je ziet ook in de internationale betrekkingen... ...dat er pas wat in beweging komt als er wel een schip keert. En dat is nu met betrekking tot Defensie, Amerika, China. Is dat nu gebeurd? Dat is kennelijk nog niet gebeurd op het gebied van uh, de... De klimaatverandering, hoewel iedereen begrijpt dat het niet oké okay is. Wat er gebeurt, ik heb net ook de laatste cijfers gezien, hoeveel doden er zijn gevallen door, door de extreme hitte in Europa van de afgelopen zomer. Dat was 16.500, dus dat is echt ontzettend veel wat er gebeurd is. Maar dat is kennelijk nog niet voldoende om mensen echt in beweging te krijgen, de politiek echt in beweging te, te, te krijgen. Maar Trump heeft dat nu wel voor elkaar gekregen met onze economie en met, met defensie. Dus dat wordt een hele interessante discussie met Roxanne, denk ik. Ja, vooral ook eh, begin de, deze week kwam naar voren dat ze de klimaatdoelstelling die Nederland zichzelf heeft gesteld voor 2030, dat ze die niet gaan halen. Het lijkt bijna of er keuzes moeten worden gemaakt. De economie, defensie of klimaat. En dat klimaat dan het ondergeschoven kindje wordt. Ja, dat denk ik ook. En eh, dat heeft te maken met, de, de, dat zeg ik niet met zo, eh, want klimaat is gewoon even belangrijk. Maar dat heeft te maken met de traditionele... Uh, reden waarom een staat bestaat, uh, die is honderden jaar geleden opgericht om veiligheid voor de mensen te verschaffen. Waar we nu teruggaan, naar teruggaan, is de oorspronkelijke opdracht die een staat heeft: te schaffen, veiligheid voor de mensen. En het is veel tastbaarder wat er nu gebeurt dan klimaatverandering, want dat gaat geleidelijk, en stapje voor stapje. Uh, en dat leidt natuurlijk uh, tot uh, allerlei discussies uh, van mensen die zeggen: ja, het is helemaal niet zo erg wat er uh, gebeurt. Maar dat kun je dus niet zeggen met wat je op dit ogenblik ziet, met hoe Trump zich aan het manifesteren is en de dreiging die Poetin uh, voor Europa uh, vormt. Uh, en dat leidt ertoe dat op dit ogenblik die veiligheid het gaat winnen van het klimaat. Vind ik dat een goede zaak? Nee, dat vind ik geen goede zaak, maar ik constateer dat dat het geval is. Uh, aanstaande zondag 21 september om 3 uur uh, ben jij samen met Roxanne in Boekhandelblokken nee, aan de binnenweg. Uh, toegang is 10 euro omdat ze een normaal gesloten zijn en nu dus speciaal voor jullie open gaan. En aanmelden kan via de web website. Uh, Rob Dwijk, heel erg bedankt voor je tijd en een fijne avond nog. Bedankt gedaan, jij ook. Bedankt. Regio Radio elke zondag van 5 tot 6. Vorige week was de opening van het nieuwe Zandvoorts Museum. Na decennia aan het Gasthuisplein is het museum verhuisd... naar een nieuwe, duurzame locatie in het voormalige hdmz-pand. Deze stap biedt ruimte om het museum opnieuw te positioneren... als eigentijds, maatschappelijk betrokken en toekomstgericht cultuurpodium... midden in het hart van Zandvoort, aldus museumdirecteur Fokkelin Renkens. Goedemorgen, Fokkelin. We staan hier in het nieuwe museum, het nieuwe Zandvoorts Museum. Hoe voelt dat? Nou, dat voelt echt heel goed. Ik moet je eerlijk zeggen, vier maanden geleden ben ik hier gekomen. En toen dacht ik, wat, wat gaan we doen? Uh, dit, dit museum waar we nu in staan... stond op de rol wellicht het komende het nieuwe Standvoorts Museum te worden. En ik dacht, ja, wat gaan we daar dan doen? En, en met, met wie en met wat? En uh, ja. voor welke doelgroepen? En het was echt een... Een, een, nou, een strijd in mijn hoofd om te denken van wat kunnen we en, uh, en wat moeten we... om uiteindelijk voor de toekomst zeker te zijn dat dit uh, Zandvoortsmuseum overleeft. Uh. Dus we hebben echt koortsachtig gewerkt aan een, aan een plan. En uiteindelijk hebben we gekozen voor verschillende doelgroepen... verschillende presentaties... En ik vond het ook heel belangrijk de collectie te laten zien. En uh, de collectie aan de hand van het, van het nou, bekende verhaal... van Vissersplaats, Vissersdorp naar uh, uh, Badplaats. Nou, dat laten we zien aan de hand van de collectie. En dat blijft ook. En die collectie hebben we ook in drie talen uh, gedaan... Engels en Duits zitten er ook bij. Dus de toerist wordt ook heel goed bediend. En die blijft ook. Dus ze kunnen het gewoon doorgeven aan de volgende toeristen. De bezoekers die aan de badplaats. En de Zandvoortes kunnen ook heel trots zijn. Want het is nu uiteindelijk het verhaal samen met de collectie. En die collectie is in het museum gestyled in kleine stillevens... die een prachtig verhaal vertellen. En dat verhaal is, zijn, is ook nog opgedeeld in anekdotes, herinneringen. En dat is iets wat heel belangrijk is... waar we echt een, uh, iets van willen maken. Want we willen ook heel graag dat mensen hun herinneringen... en dat wij dat verzamelen en wij dat beheren. Want uiteindelijk houdt het een beetje op bij de jaren 50 60... maar... Daarna zijn natuurlijk ook hele belangrijke gebeurtenissen geweest. Zijn er ook personen die ertoe deden? Zijn er ook plekken die echt benoemd moeten worden in de verhalen... en meegenomen worden in de toekomst? Dus dat is een heel belangrijk onderdeel. Daarnaast hebben we wisseltentoonstellingen... want het is ook kunst en erfgoed. Nou, erfgoed heb ik nu uitgebreid verteld. Ja. Maar de kunst is ook een onderdeel. We hebben echt met hedendaagse kunstenaars te maken. En maar we hebben ook met oude kunst te maken uit het Amsterdam Museum. En de oude kunst komt een jaar lang bij ons logeren. En dat vonden we zo bijzonder, kunstlogies. Dat past zo bij de badplaats Zandvoort. Dat dit voor iedereen echt iets is. Dat ze echt gaan lachen ook en plezier erom hebben... dat die kunst komt logeren. Dus dat doen we. Dan is er ook nog voor de Zandvoorters... een hele bijzondere tijdelijke tentoonstelling ook... over de verenigingen. Uh, dat zijn de verenigingen die echt niet meer bestaan. Maar er zitten er ook een paar tussen die wel bestaan. Dus we hopen hiermee ook de Zandvoorters een plezier te doen... om te laten zien wat wij in de collectie hebben... en welke verhalen... Wij nu vertellen, en wellicht hebben zij nog verhalen, foto's, anekdotes die wij kunnen toevoegen aan ons verhaal. Dus het blijft een soort lopend project? Het is echt iets, een dynamisch gebeuren, zoals dat alweer heet. En wij willen ook echt dat de, dat de mensen uit de samenleving van Zandvoort meedoen om dit museum echt op de kaart te brengen te zetten en te houden. Want uiteindelijk is het hun geschiedenis. Het is de geschiedenis van hun grootouders, overgrootouders. Maar het wordt ook hun geschiedenis... wat belangrijk is voor hun kinderen en hun kleinkinderen. Dus dat is wel het podium wat we willen zijn. Wauw, wat een mooi lang antwoord. <lacht> nee, ik hoef niks meer te vragen. Maar we staan nu bijna een paar minuten voor de opening. Waar ben je nu echt het meest trots op? Ik ben het meest trots op dat de collectie er echt toe doet nu. Het Zandvoorts Museum en zijn collectie. Dat de schilderijen er prachtig uitzien. En um, heel goed meedoen met de uitmuntende collectie van het Amsterdam Museum. Maar dat... dat dat we echt nu de, de collectie kunnen presenteren en blijven presenteren. Het is natuurlijk geen statisch geheel. Iedere keer komt er weer een ander stuk bij. Want dat is wel een, en de collectie is natuurlijk toch dynamisch en niet statisch. Dus daar ben ik heel trots op. Dat we dat hebben kunnen bewerkstelligen op een hele fraaie manier. Mooi, want ik hoorde net een compliment voor jou. Foculien heeft plannen... Nou, die zijn net zo lang als 100 jaar. Ja. Zoveel ideeën heb jij. Ja, ja, ja, ja. Ja, <laughs> ja want hierna weet ik het ook al. <laughs> Echt? Oh, nou, daar gaan we ja. nog niet naar vragen. Nee, ja, dat blijft ja, nog ja. een verrassing. Ja, ja, ja. Maar eh, dit is toch wel een beetje een aparte ruimte natuurlijk. Waar we nu in staan met die ronde vormen. En was dat, het, was dat moeilijk om dat zo te bedenken? Wat gaan we hier dan zetten? Of had jij meteen een idee? Ja. Oh, maar dit... Dit moet het worden. Nou ja, het heeft natuurlijk alles ook met budget te maken. Ja. Deze stellingen, die ronde vorm... midden in de grote zaal, dat stond er al. En nou ja, als je creatief bent... dan kun je daar heel goed mee associëren. En dan zeg je, nou, dit wordt het verhaal. We beginnen daar en we eindigen daar. En we hebben de hele geschiedenis in de ronde staan. We eindigen met het circuit. Ik bedoel, dat is voor mij één en één is drie... En dan in het hart daarvan moet gewoon kunst komen. Mooie kunst van hedendaagse kunstenaars. En ik heb ook, per se, ik heb ook gekozen voor beelden. Want beelden zie je in tentoonstellingen vrij weinig... Ja. En ik ben zelf ook een beetje beeldhouwer, mag ik wel zeggen. Dus dat is ook mijn passie. En ik dacht ook, dat past hier gewoon. En nou, dat moet de bezoeker zelf maar uitmaken. Maar ik vind het echt gewoon zo mooi. Ja. Het, het, het, ja, het, klopt. Het, maakt, het klopt. Het klopt. Ja, het ja. maakt ook van, van de oude kunst en van de, van de uh, collectie zoiets moois. Het, ja, nou... Nou, we zijn wel heel erg benieuwd hoe de mensen dadelijk gaan reageren. Ja, want dadelijk zeker. gaan de deuren open. Ja, ja. Ik wil je heel veel plezier wensen ook. Ja, dank je. En uh, dank geniet je. ervan. Ja. En uh, nou, jullie mogen trots zijn op ons. Ja. Die... ja, echt <laughs> waar. Ik vind het ook echt heel erg mooi. Ja. Nou, geniet ervan. Nou, het is ontzettend druk al hier in de, in de zaal. In de ontvangstruimte. Eigenlijk het restaurant. En uh, iedereen heeft een glaasje champagne in zijn handen. Want er wordt dadelijk niet op geproost. Ik zie Carina Tan uh, al klaarstaan om ook dadelijk iets te zeggen. En Fockelin natuurlijk. En uh, De heer Bluis heb ik al gezien. Maar verder, je hoort het op de achtergrond. Uh, iedereen is razend benieuwd hoe uh, het Zandvoortsmuseum eruit ziet van binnen. Want de deuren zijn zwart afgeplakt. Dat dat misschien voor altijd is of dat het voor nu is, dat weet ik niet. Maar uh, ja, ik denk kaas wel dat het voor de opening is. Ik ben Carine Toon, een super trotse voorzitter van Stichting Zandvoorts Museum. En ik heet u echt welkom op deze nieuwe locatie. En jongens, wat hebben we hard gewerkt. Ik geef straks het woord aan directeur Fokkelin Renkens-Tennenberg en de wethouder Gertjan Bluis. Welkom in dit museum. Het Zandvoortsmuseum, het nieuwe Zandvoortsmuseum moet ik zeggen. We hebben met, met wat emotie afscheid genomen van het oude en nu in het nieuwe museum. Welkom hier in het uh, Zandvoortsmuseum allemaal. En ja, voor mij als uh, wethouder, vastgoed, cultuur, maar uh, ook bewoner. Ik ben heel erg blij dat ik hier nu mag staan in dit mooie museum. Want het was, ja, het was niet gemakkelijk om dit allemaal te realiseren. Ja, we hebben heel veel gesprekken gevoerd. Maar uiteindelijk is het gelukt om het pand te behouden... waarvoor het was bedoeld een museum midden in Zandvoort. En ik wil met name de vrijwilligers, de nieuwe en de oude vrijwilligers... en het bestuur echt bedanken voor hun tomeloze inzet. Dus heel hartelijk applaus, voor. En nu is het echt een prachtige opening door de kinderen van de Dance Academy... Midden tussen de kunst. Oh, en wat kunnen ze goed dansen. Het is echt een heel spectaculaire opening gewoon. Eerst opera en nu weer dans. Echt geweldig. Ja. Nou, ik sta in de centrale zaal met meneer Van der Broek. Meneer Van der Broek, wat doet het met u? Dat uh, er zoveel mensen op afgekomen zijn op deze opening... Dat is natuurlijk ook best wel logisch, want het is iets echt wat in het dorp rondzoomde. Ja. Maar wat vindt u ervan? Hoe, u het, hoe vindt u het geworden? Nou, dat is natuurlijk eigenlijk het doel is bereikt, zou je kunnen zeggen. We zijn hier toch wel meer dan een jaar mee bezig geweest met de gemeente, met uh, verschillende andere mensen om uh, het allemaal voor elkaar te krijgen. Maar uh, ik moet eerlijkheid zover zeggen, mijn taak is maar heel klein, want we hebben het aangekocht en we hebben het ter beschikking gesteld. Maar in werkelijkheid is het natuurlijk het bestuur, maar nog een heleboel andere mensen en vrijwilligers, die zijn de afgelopen weken heel druk bezig geweest. En je kan het ook zien hoe het geworden is. Ik heb nog niet alle zalen bekeken, maar in ieder geval de grote zaal, dat ziet er spectaculair uit. En zeer aantrekkelijk om te bezoeken. Dus ik zou zeggen, kom langs. Het is vandaag... Dus morgen, ja. zondag is het gratis, hè, dus kun je gewoon erbinnen. Maar ook daarna, omdat ze wisselende exposities hebben, is zeker de moeite waard. En in het bijzonder ook de film over Zandvoort. Heeft u die gezien? Ja, zeker. Ja, dus ja. zeker de moeite waard en niet om één keer, maar zelfs een paar keer te bekijken. Want uh, het is informatief, maar ook, ja. ook, ook, ook plezierig om naar te kijken. Dus nee, ik sta hier met een uh, gelukkig gevoel. Goed zo, dank wel. Oké, okay, maar Dank je wel. Ik ga nu even mee om de workshopruimte te bekijken. Uh, ik kan aanraden dat dat uh, natuurlijk ontzettend leuk is voor, denk ik... Is het ook voor de klassen of is het juist voor iedereen? Ja, morgen, morgen is het voor eigenlijk iedereen die komt. Oké, okay, morgen is er dus al een... Uh, dus ja, dat is vandaag? Vandaag, ja. Voor de radio is het dan vandaag, hè? Ja. Oh, kijk eens. Wow. Er zijn drie workshops. De ene is schrij verhalen schrijven. Ja? Dat is tussen 10 en 12. Tussen 12 en 2 geef ik met nog drie andere vrijwilligersgevingen workshops schilderen. Uh, kinderen van 7, 8 jaar tot 12 jaar. En daarna komt Marlene Scherps. Die gaat. Uh, Beeld houden. Zo, ze gaat, goed geregeld. Ze gaat met, uh, met uh, was ik, werken. Ja, oh, maar ze dat gaat is leuk. Gaan. Heb je ook meteen resultaat? Ja, zeker weten. Dus Dat ja. vind ik wel heel erg leuk. Wow. Maar vanmiddag is, uh, ik ben pas om drie uur klaar. Maar ja. alles was afgelopen. Oh, ja. kijk eens. Het was veel werk, maar het is uh, resultaat, resultaat mag zijn. Uh, nou, dat, dat kun je wel zeggen. Ja. Ik kan ja. ook echt iedereen oproepen ja. om hier naartoe te komen. He? Ja, zeker. weten. Ja, echt heel mooi. Ik loop even naar de kassa... Want die moet morgen natuurlijk draaien. Ja? ja. Hoe uh, staat alles klaar? Nou, ik ben druk bezig. Ja? Ja, ik ben ook druk bezig. Oeh, maar het gaat lukken toch? Dat hopen we dan. Oh. <laughs> Dat... Dat... Het gaat lukken. Het gaat lukken. Ja, ja het, zijn, het zijn andere systemen, hè? Dus daar. Uh... Ja, totaal anders. Totaal anders. Maar het komt goed. Ja, het komt. komt goed. En als het niet goed komt, lossen we het op. Zo is het, maar net. Als het niet goed komt, lossen we het op. Zo is het. Ja. Succes! Ik sta hier naast Hans Konijn. En ik vroeg hem net... Uh, wat hebben wij nog nooit in het andere museum gezien? Wat is er echt uit het depot gekomen? Nou, je noemt zomaar even twee dingen sowieso al. Wat, wat bijvoorbeeld? Dat is de, de theeschenkmachine. Waar komt die vandaan? Die is van de, een van de kranhotel, denk ik. Kranhotel Hotel Wuster is, is hij nog... Uh, nou, dat is uit 1800 zoveel. Het uh, is een heel mooi, een heel mooi ding. Dit, dat, dat, die moet eigenlijk tentoongesteld worden. Dat, dat stond daar in, uh, in de collectie, maar ik ben blij dat het uh, er nu is. Het is prachtig. En als we een paar vitrines verder gaan, staat daar een enorm boek. Ja, ja. Wat is dat voor boek? Ja, ja, dat is het boek van Bakels. En uh, die heeft het gemaakt, denk ik, voor de Duitse uh, bezoeker... Uh, en die heeft uh, allerlei foto's in uh, het boek geplakt. En uh, het was de bedoeling kennelijk. Ik denk dat het ook in een hotel gelegen heeft. Uh, dat uh, de mensen het doorheen bladeren. Uh, Om iets, uh, van ja, toch, toch uh, iets van zand voor te kunnen zien. Toch toch inderdaad iets van zand voor te zien. Maar doen. zijn er foto's in die wij echt nog nooit gezien hebben? Of zijn het wel bekende foto's? Uh, het kan nu zijn dat, het, dat ze die foto's nog niet gezien hebben. Maar ja, maar het boek twee. is wel echt uniek om te zien. Zeker, nu. Zeker, absoluut. Het absoluut. Ja, is jammer dat het uh, niet, niet. Men kan bladeren. Want uh, ja. er komt maar e twee foto's. Maar. Uh, ik, ik zal ze af en toe zal ik een, een bladzijde om. Uh, ik... Eén keer per week een bladzijde ja, omslaan, ja, dan blijven de ja, ja, mensen komen. Want dan denken ze, wat zal er nu weer te zien zijn? Ja, ja dat, hey, is, dat, is dat is een goeie, goeie Hele goede. Nou, dat gaan we doen. Gaan, gaan we doen. doen. Dit is Regio Radio. Een samenwerking met ZFM en Haarlem 105. Elke zondag van 5 tot 6. Na de onrust rond jongeren in Heemskerk, Beverwijk en Haarlem sloeg de paniek snel om zich heen. Filmpjes werden massaal gedeeld. Landelijke media pikten het op en feit en fictie liepen door elkaar. Hoe ga je daar als regionale media mee om? Haarlem 105 sprak erover met Corine de Vries, hoofdredacteur van onder meer Haarlem's Dagblad en Noord-Holland's Dagblad. De commotie, onrust en angst die afgelopen vrijdag ontstond na filmpjes en berichtgeving over de ruzie tussen jongere groepen in Heemskerk en Beverwijk en mogelijkerwijs ook Haarlem, nam in een razendsnel tempo toe. Een aantal scholen ging uit voorzorg dicht, filmpjes werden massaal gedeeld, de media, ook de landelijke, sloegen erop aan en de fine line tussen feit en fictie was vrij snel zoek. De onrust was onnodig groot, blikte de politie later terug. Hoe heeft het qua onrust zo kunnen escaleren en welke rol speelt social media, maar ook de traditionele media daarin? Ik bespreek het met Corinne de Vries, hoofdredacteur van de regionale bladen, waaronder Haarlems Dagblad en Noord-Hollands Dagblad. Uh, Corinne, fijn dat je er bent. Ja, hallo. Uh, hoe blik jij terug op het begin van die vrijdag toen de allereerste berichten binnenkwamen en al gelijk het stapje verder, hoe kijk je terug op het eind van exact diezelfde dag? Eigenlijk begon het voor ons al op uh, donderdag. Uh, want wij hebben uh, ook van uh, uh, ons Dagblad die in uh, Beverwijk zit, Dagblad Kennemerland. En onze uh, verslaggever was aanwezig uh, in Beverwijk uh, toen de, uh, de, de burgemeester en de gemeenteraad en de politie aan het overleggen waren over uh, de signalen die daar al opgevangen werden. Er werd een uh, noodverordening afgeroepen omdat er zoveel onrust was rond het hockeyveld daar... Uh, er waren begin van de week ook uh, al wat uh, kinderen van hun fietsberoof Die zouden zijn ontkleed ook. En dus de onrust was al duidelijk zich aan het opbouwen rond uh, Beverwijk en Heemskerk. Uh, uh, Onze verslaggever die daar in de raad aanwezig was in Beverwijk... die heeft uh, midden in de nacht uh, nog een stuk geschreven... waarin toen ook duidelijk werd dat de scholen in Beverwijk en Heemskerk dicht zouden gaan... Um, en uh, dat stuk hadden wij vrijdagochtend heel vroeg online. Uh, toen zagen we ook al dat er een gigantische belangstelling was van lezers die dat allemaal gingen lezen. Omdat er natuurlijk heel veel ouders zijn uh, in onze regio ook die zich afvragen van wat gebeurt er en uh, nu willen, willen, willen lezen over de achtergronden. Uh, en op dat moment, in die vrijdagochtend, uh, toen kwamen ineens ook al die social media uh, uh, posts online of die werden verspreid onder jongeren, maar ook onder ouders. Dus uh, uh, duidelijk door AI gemanipuleerde, uh, exploderende gevels van scholen in Beverwijk en Eemskerk. Um, en uh, ook die, dat gruwelijke martelfilmpje, wat uh, niet uh, door AI gegenereerd uh, is. Tenminste, daar hebben we geen enkele aanwijzing voor gevonden. Um, en... De, die, die gingen ook enorm rond in groepen van ouders en natuurlijk van de, van de kinderen. Uh, sloegen over naar Haarlem omdat er gesproken werd over een oorlog tussen Haarlem en, en Beverwijk. En toen werden volgens mij als eerste de ouders in Haarlem van, van scholieren onrustig. En die gingen hun kinderen ook appen van het is niet veilig, ik kom je ophalen. En ja, zo sloeg die, uh, die onrust over eerlijk gezegd volgens mij meerdere via de ouders in Haarlem dan uh, uh, via de kinderen zelf. Hoewel die natuurlijk ook al die, al die filmpjes zaten te kijken op school. Ja. En, en, en je zegt het al, sommige waren door AI gemanipuleerd, sommige niet. Sommige uh, artikelen stonden op social media. Nou, daar hebben we sowieso weinig controle over. Uh, en, en traditionele media, de kranten namen het uh, over. En, en de berichtgeving is gewoon lastig. Hè? AI is het niet AI. Welke berichten zijn echt? Wat moet je serieus nemen, wat niet? Hoor, wederhoor, feit, fictie, sta je... Wij namen die, uh, wij hebben die filmpjes. Nee, um, nee, nee, ik bedoel maar... in het algemeen, nog niet zozeer, want daar kom ik later nog op terug. Jullie uh, hebben die filmpjes niet overgenomen, NOS wel, maar die nemen we straks mee. Uh, geloof ja. me, die staat op mijn uh, vragenlijst hoor. Maar sta, okay. je, sta je 5-0 achter als uh, heel veel zich lijkt af te spelen uh, uh, en razendsnel verspreidt via social media, als traditionele nou. media? Als traditionele landelijke media sta je denk ik wel 10-0 achter. Als uh, uh, regionale media met uh, uh, een redactie zowel in Beverwijk als in Imskerk als in Haarlem, uh, zit je er middenin. Hè? Mijn uh, collega's in Haarlem hebben zelfs kinderen op die scholen, zitten zelf in die uh, appgroepen, uh, zitten in de Facebookgroepje Ben Beverwijker als en zien het ook allemaal langskomen. Dus... En, en we waren ook nog aanwezig uh, bij de raad en we hebben contact met de politie en met de burgemeester. Dus eigenlijk hebben wij meer informatie, veel meer informatie dan de landelijke media... en zijn we dus ook behoorlijk snel in staat ja. om al feit van fictie te onderzoeken. Ja, maar aan, aan de andere ook, kant, wat je zelf nee. al zegt, die, uh, hè, die, ja, jullie verslaggevers zitten zelf in die appgroepen. Ze zijn zelf ouders, moeders met kinderen ja. misschien op die scholen. Dan komt emotie... Uh, ook, speelt dan ook ineens een hele grote rol? Ja, maar daar, uh, uh, kijk, je, je geeft weer wat er gebeurt. Dus je geeft weer uh, dat er onrust is onder de ouders. Dat, no uh, dat, dat zie je omdat je zelf ook uh, um, dus, ja, toegang hebt tot, tot die sociale media en tot die appgroepen. Ja. En wanneer uh, maak je de en... keuze om, om dat in een artikel te gieten? gebaseerd op, mm -hmm. uh, op inderdaad bepaalde appgroepen, bepaalde emoties, bepaalde iets wat gevoelig ligt. En wanneer zeg je nee we, we bewaren de kanten en deze laten. We. Waar ligt dan die grens voor jullie, zeker als je er zo bij betrokken bent? Die grens die uh, op het moment dat, dat er zoiets groots gebeurt in onze regio, die zo uh, op zoveel mensen effect heeft, probeer je zoveel mogelijk uh, informatie te geven. Ja. Dus ga je niet uh, zeggen van er is, uh, er is onrust, maar we melden het maar niet om geen olie op te vliegen. Maar hoe groot je die onrust uh, oh ja. maakt... Waar ligt, Wel, bij maar, wie ligt die uh, verantwoordelijkheid? Is ook, uh, um, ja, dat, is, dat is een ingewikkelde, want uh, ja, wij dragen daar natuurlijk ook aan bij. Maar dit was al, kijk, du moment dat natuurlijk uh, uh, scholen besluiten om scholen te sluiten, dat de burgemeester en politie noodverordeningen afgeven, dan zijn we het aan onze stand verplicht om daarover te berichten en om ook gewoon de reactie van uh, ...van uh, de mensen die daardoor getroffen worden ja. op te halen. Uh, wat wel heel belangrijk is, is dat wij heel snel al... ...wij hebben geen geruchten over schietpartijen nee. uh, op, um, op het Nova College... ...en uh, andere scholen in Haarlem verspreid die, die er ook waren. Er nee. de, de, de, de zouden steekpartijen ja. zijn en schietpartijen. Ja, en Dat is gelukkig en... weer het verschil tussen social media en traditionele media. De traditionele media hebben dat soort berichten... ...wat duidelijk meer een hetse werd dan... Uh, gebaseerd op enige vorm van feiten, hebben het niet meegenomen. Maar aan de andere kant, en daar ben ik wel benieuwd naar, de politie en de gemeente probeerden om de kanten te bewaren, gaven vooral mensen het advies om het hoofd koel cool te houden. Uh, burgemeester Wiener heeft dat als boodschap gegeven. Het, oh, uh, geen van de scholen ging dicht in Haarlem dan in dit geval. Uh, om, omdat het, oh, uh, de politie of de gemeente daartoe zei dit is noodzakelijk. Aan de andere kant zag je in de media uh, artikelen met titels als... Uh, even kijken... Uh, uh, Beverwijk leeft in angst door gruwelijke martelfilmpjes. En dan een vrouw die werd gequote over de angst voor haar drie honden. Of slachtoffer, gefilmde Beverwijkse marteling, zweert een wraak. Ze hebben een fout gemaakt. Het is oorlog. Met dit soort koppen kunnen wij als media ook onnodig onrust veroorzaken. Eens? Uh, ja, de, het was toch een gruwelijk martelfilmpje... De, de, um, maar ja, en de dat de eens, maar Beverwijk, waren, die... Beverwijk leeft in angst. Daarmee, en, en daar sta, wordt dan één vrouw gequot. Je creëert, hè, en die angst is er, maar moet, versterken we dan niet een angstgevoel dat er al heerst? Maken we dan die angst niet nog groter? Of, uh, of ja, dat kunnen... vind ik... Vind... Lastig om te zeggen. Zoals je al zegt, de angst die heerst er al. Uh, de maar die kan je ook een beetje terug... je de reacties van de politie en de burgemeester uh, geven we ook weer. Ja, die, die kwam uh, wel uh, veel later. Kan je dat niet... Want uh, je kan er ook voor kiezen om te zeggen... Heb je het nu vooral over mijn kant? Of heb je het nee, in het algemeen meen? hoor. Want de, ja, nou, jullie horen allemaal een beetje oh, bij ik elkaar. Ik heb het niet voor, nee. <laughs> voor ja. alle media's. Nee, toe, nee, nee maar dat is dan wel aardig aardige. Want jullie... Jij... Uh, of jij? Nee, uh, niet jij persoonlijk, maar Haarlems Dagblad, Noord-Hollandse Dagblad, Telegraaf... jullie vallen allemaal onder Mediahuis. Hoe werkt dat? Ja. Zijn jullie uh, onafhankelijk uh, of werken jullie op dat vlak samen? Nee, we werken... Uh, Noord-Hollandse Dagblad en Haarlems Dagblad... Uh, uh, en uh, maar de Courant ook, een beetje ja. in dezelfde regio... Die, uh, dat, die vormen met elkaar één uh, grotere redactie onder één hoofdredactie. Dus ik ben daar hoofdredacteur van... Maar we hebben uh, tien redactiekantoren, waarvan er één in Haarlem en één in Emuiden en één in E.B. en één in Alkmaar. Dus, en die redactiekantoren, daar zitten zo uh, tussen de 12 en 15 uh, journalisten die onder leiding van een redactiechef hun eigen regio-katern maken... Ja. En die werken uh, uh, ja, dus dus we zitten heel dicht in ja. de regio. De Telegraaf heeft een totaal onafhankelijke redactie. We ja. uh, NRC zit ook in Mediahuis en de Standaard uit België ook en ja. dat wat van het noorden. Daar hebben wij uh, wij bemoeien ons niet met hun koers en zij bemoeien ons niet ja. met uh, Want... onze koers. Het is alleen wel zo dat voor landelijk nieuws en mijn journalisten uit Haarlem die werken alleen maar. Uh, in de regio uh, Groot-Haarlem. Want dat is waar onze lezers uh, een... Waar, de reden waarom de lezers een abonnement hebben op onze krant ja. willen regionaal, lokaal nieuws. Maar voor landelijk nieuws en buitenlands nieuws kunnen wij ook een beroep doen op NRC en uh, de Telegraaf en bijvoorbeeld ja. uh, de Standaard. Zoals je vroeger het, uh, het regionale persbureau had. Dus daar, ook daar is er niet zoveel veranderd. Ja. En, en... En wij, maar wij, wij nemen de dus stukken soms over van de Telegraaf. Uh, uh, omdat. Uh, um, uh, uh, uit de uh, Haagse politiek, bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat besluiten wij wel zelf. Daar, de Telegraaf ja. dwingt ons daar niet toe. Heeft daar ook verder niet zoveel mee te maken. Ja, want die ene, dat ene artikel wat ik noemde: Beverwijk leeft in angst door gruwelijke die is van Telegraaf. Slachtoffer gefilmd: Beverwijkse Marteling, de Wraak. Die is van het Haarlems Dagblad. Welke afwegingen ja. hebben jullie. Gemaakt en, waarom heb, waarom, uh, en waarom? En, en ook, ook vanuit jou als persoon misschien. Want ik kan me ook voorstellen dat je af en toe binnen de redactie best wel nou ja, discussies hebt van ik wil dit en wat willen jullie? Ja, nou ja, we hebben de, de, de eerste discussie die we nou hadden, hoewel er amper discussie over was. was Wij gaan niets laten zien van die, nee. uh, van die filmpjes en die, die beelden die er zijn. Nee. We gaan ze wel omschrijven. Uh, maar ja, je wilt op zo'n dag ook toch wel proberen om uh, slachtoffers uh, in beeld te brengen. Om te kijken wie er nou in die jongere groepen zitten en hoe zij uh, hierop uh, hier naar kijken, uh, wat hun beweegredenen zijn. Je wilt proberen zoveel mogelijk uh, stemmen een podium te bieden. En dat kan dan dus ook een, een dader zijn of een slachtoffer. Heb je wel eens getwijfeld? Als ik nu de koppen zo opnieuw oplees, heb jij wel eens getwijfeld? Ik heb zelf die koppen niet gemaakt. Uh, en uh, ik heb, nee, ik heb daar, daarover niet, uh, niet getwijfeld. Ik vind namelijk, kijk, als je kijkt naar onze zaterdagkrant en onze zaterdagsite... toen hadden wij ook al gelijk een, een fantastische reconstructie... waarbij je precies kan lezen uh, wat er de hele week daarvoor gebeurd is... En, uh, hoe het heeft kunnen escaleren en wat de rol is geweest van politie en van de burgemeester. En uh, met reacties uh, uh, ook van, uh, van jongeren. Dus dan denk ik, ja, dan hebben we ook al vrij snel zijn we met een uh, met een uh, goede uh, reconstructie gekomen. Ja. En, en heb je ook, ook uh, sommige partijen aangeven ja we hebben het uh, misschien net niet goed aangepakt. En, en maar ja, het staat het staat er allemaal in. Dus ik ja. denk. Nee, ik heb ik uh, hem heb, heb gelezen. Mijn en dan zou ik eigenlijk willen vragen, het is heel mooi hè, om mensen achteraf, juist achteraf, en zeker in dit geval een spiegel voor te houden. Heb je die zelf ook voorgehouden? Dus inderdaad, dat je ook bij de me media zegt, hey nog even nou bij jezelf, wat had ik misschien anders kunnen doen? Uh, wij, hebben, wij kijken op deze hele productie maar eigenlijk met grote trots terug. Ik vind dat, wij, uh, dat onze mensen zowel in uh, Beverwijk, Heemskerk als in uh, Haarlem en in Muiden, en Muiden ook, want we stonden ook bij de Pont van Velsen, uh, heel snel hebben gehandeld, heel erg goed hebben uh, de, uh, ook hebben beschreven, uh, dus, dus de feiten van de fictie en, de, en het nepnieuws kunnen scheiden. Ja. We hadden een live blog, we hebben, uh, uh, we hebben alle partijen aan het woord gelaten. We hebben ook aangegeven uh, dat het uh, misschien wel helemaal niet nodig was dat in Haarlem die scholen dichtgingen. Dus ik ja ik, ik snap dat jij uh, uh, vooral de de de misschien de pittigste koppen graag onder mijn neus vrij nee nee nee want er maar zijn ook andere het... hoor maar wel wel dat ook vanuit andere hebben heel veel koppen gemaakt nee tuurlijk uh, maar uh, tuurlijk je en je dat heb ik alleen ook alleen naar die video, dan denk je van uh, uh, ja. hoe is het in vredesnaam mogelijk dat zoiets ja. gebeurt. Maar ik geloof altijd heel erg in NN. Want he, nogmaals, we hadden het er net al over ook de is aan het woord geweest. De koppen citeert, maar dat zijn wel die ervoor hebben gezorgd dat op NN vrijdag. NN ja, maar dit ja, zijn wel maar... de koppel die er op vrijdag voor hebben gezorgd dat mensen echt extreem onrustig werden. Het en wat je op de zaterdag de plaatst, is de na de, de, de, de, de vrijdag. De het waren de filmpjes die mensen onrustig maakten. Het was het gegeven dat. Dat er in, uh, de zo maar denk je niet het dat het NN is? zoveel groepen Haarlemmers en Beverwijkers naar elkaar onderweg nee. waren. Maar denk je niet dat het NN is? Uh, ik denk wel dat door dat media verslag doen van onrust... De, de, er meer mensen op de hoogte zullen zijn van de onrust. Maar dat is natuurlijk altijd een, uh, een lastige afweging. Want je wil, ook niet je wil mensen die op zoek gaan naar nieuws... En uh, wil je wel ook dan uh, uh, bedienen door te proberen inderdaad die feiten van de fictie te scheiden. Ja. Uh, maar... uh, nee, nee. En... Um... Nogmaals, iedereen maakt zijn af, eigen afwegingen. NOS heeft uh, besloten, waar jij het uh, inderdaad vaker terug laat komen, om die filmpjes wel te delen. Dat filmpje, nou ja, dat vreselijke Marto filmpje. Schreef daarbij, dit zijn door de NOS geverifieerde beelden van recente intimidaties en mishandelingen in naar rond Beverwijk. Het zijn heftige beelden. We publiceren ze omdat ze belangrijk zijn om een oordeel te kunnen vormen over het nieuws. Slachtoffers zijn onherkenbaar gemaakt. Wat vind jij van deze redenatie voor hun om het wel te doen? Um... Ik, uh, ik kan daar dat ook wel een beetje volgen. Alleen wij zijn natuurlijk een regionale uh, uh, krant. Bij ons is de herkenbaarheid veel, uh, kans op herkenbaarheid veel uh, groter. Uh, en ik vond het, uh, wij vonden het voldoende om het te, te omschrijven en het niet te, te laten zien. Ja. Um, uh, maar... Um, en dat, dat doen wij sowieso, hè. Wij, uh, daar waar uh, andere kranten soms uh, mensen met een uh, balkje voor hun ogen in beeld brengen, dat doen wij niet. Wij, proberen, uh, wij zijn echt terughoudend met het uh, vermelden, ook van initialen van slachtoffers, omdat je in een kleine gemeenschap uh, met, ook met een initiaal vaak al kunt uh, achterhalen om wie het gaat. Dus dit zijn wel dingen waar wij heel goede en, afspraken ja, over hebben. En jullie zijn terughoudender in beeld en minder in tekst? Dat is trouwens geen aantijging, maar meer een, een, een optelsel? Nou, dat weet ik niet. Wij, wij hebben inderdaad omschreven wat je op die uh, filmpjes ziet. Alleen het interessante vind ik, dat vind ik wel mooi op, uh, op dit soort dagen om te merken... en dat zullen jullie uh, uh, uh, bij de radio ook gemerkt hebben... Uh, dat, je, dat je dus als regionale uh, uh, of lokaal medium... Ineens een enorme voorsprong ja. hebt, want de NOS en de Volkskrant en andere landelijke media, ja, die stuurde één iemand naar Beverwijk of misschien ook nog naar Haarlem om daar op straat met een paar mensen te gaan praten en op die manier tot een reportage te komen. Ja. Dat is natuurlijk, dat is vooral voxpop uh, wat je dan kunt doen. En je bent, en verder moet je natuurlijk uh, dan op de politie en uh, en uh, de burgemeester en zo afgaan. Maar wij zitten veel meer, uh, ja, wij weten veel beter wat er speelt. We, we, we kunnen veel beter uh, achterhalen uh, wie uh, wie de betrokken partijen zijn. Uh, we hebben veel beter contact uh, met de ouders en met de docenten. Uh, dus ja, dat uh, dat. En daarom zie je ook hoe belangrijk uh, lokale en regionale media nog steeds zijn. Ik, ik vind dit echt een geweldige afsluiting, want dat was uh, ook de conclusie hier. Je zit er midden in het belang van lokale media en uh, streekomroepen wordt weer eens uh, bevestigd hierdoor. Maar ook uh, een, een leermoment. Ik denk dat we allemaal, hè, jullie zullen ook wel eens de gesprekken hebben gehad, hoe kijken we hierop terug. Dus dat we ook altijd blijven leren hoe we met situaties omgaan. Nee, dat, daar ben ik het mee eens. Kijk, eigenlijk zitten wij er nog steeds middenin, want we zijn nog steeds bezig met dit verhaal. Ja. Uh, maar ongetwijfeld uh, gaan we op een iets later moment echt nog even heel goed terugblikken ook over uh, uh, ja, wat we als redactie uh, voor beslissingen genomen hebben. Maar vooralsnog uh, ben ik vooral trots op uh, wat uh, de mensen die hier allemaal snoeihard gewerkt hebben uh, de afgelopen dagen. Corinne de Vries, hoofdredacteur van de regionale dagbladen waaronder het Haarlemse Dagblad. Dankjewel voor je tijd. Ja, graag gedaan. Dag. Take your mind back. I don't know when sometimes when it always seems seemed to be just us and them. Girls with war pink, boys with war blue. Boys that always grew up better man than me.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 Between the sexes and there'll be no peace SES heeft deze zomer op het middenperron van station Haarlem een stationshuiskamer geopend... ...waar reizigers kunnen wachten, werken en wat eten en drinken. De huiskamer is gevestigd in de voormalige wachtruimte waarvan het gebouw de laatste twee jaar leefstond. De jaren ervoor heeft de ruimte veel verschillende functies gehad. Stationsmanager Matthijs Peters is er blij mee. Ik ben er heel blij mee. Ik vind het echt een prachtig uh, geworden. Er is heel veel aandacht aan besteed aan de restauratie. En dat zie je ook echt terug. En daar ben ik super trots op. En ja, ik, ik kom hier graag elke dag nog even zelf ook uh, een kopje koffie aan. De afgelopen twee jaar heeft deze ruimte helaas leegstaan. Hiervoor hebben er een aantal andere partijen ingezeten, waaronder MAF. En voor veel mensen waarschijnlijk nog wel herkenbaar. De Salsa klas heeft hier natuurlijk vroeger ingezeten. Dus hier zag je vroeger de mensen echt de les krijgen als je de trein had staan. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van zes uur. Christian.